al -hadi, wasallam, wa khayral hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral omori muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnaar Beste broeders en zusters assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh We pakken de draad weer op in de serie over het gedrag van de moslim en we zijn inmiddels bij het vijfde deel aangekomen en we hebben de afgelopen delen gezien dat het de moslim verplicht is om zich goed te gedragen tegen iedereen in zijn leven. Welke relatie dan ook. En wij hebben de taak als moslims om alles wat we doen te verrichten met een zuivere intentie. Al-Ikhlaas. Oftewel een intentie waarmee we Allah subhanahu wa ta'ala behagen. Wij doen dat om zijn beloning te ontvangen... En we doen dat om uiteindelijk in het paradijs te komen. En we doen dit omwille van niemand anders. Er is één relatie die ik kort wil aanstippen. En dat is de relatie tussen leraar en leerling. Ook de leraar en de leerling zijn allebei verplicht om hun daden te verrichten met iklaas. De leraar moet zijn intentie zuiver voor Allah subhanahu wa ta'ala hebben en zijn werk goed verrichten. En ook de leerling moet iklaas en liya hebben en willen leren. En iedereen van ons kan leraar en of leerling zijn. Het is niet specifiek weggelegd voor een school. Ouders kunnen bijvoorbeeld leraren zijn van hun kinderen. Want over de moeders is immers gezegd dat zij de eerste school zijn van hun kinderen. En kinderen leren alles immers als eerst van hun moeder. Terwijl de vader buitenshuis proviant voor zijn gezin zoekt. En iemand met een leraarsrol, een leraarsfunctie... Die is voor de leerling net als een spiegel. De leerling neemt alle dingen die hij in zijn leraar ziet over. En het is dus daarom belangrijk dat iemand in een leraarsrol altijd het goede voorbeeld geeft. Het is belangrijk om jouw leerlingen ook voldoende aandacht te geven, vooral als zij daar expliciet om vragen. Wees zacht tegenover hun en glimlach van tijd tot tijd in hun gezicht. En dit laatste valt ook onder sadaqa, zoals Mohammed alayhi ons ook heeft onderwezen. En wees aangenaam tegenover je leerlingen in de omgang en zie er ook verzorgd uit. Vergeet niet, jij bent hun spiegel. En als de leerling iets fouts doet, corrigeer hem dan met wijsheid en goed onderricht. Waarschuw hen op een juiste manier wanneer zij iets gedaan hebben wat niet mag. En wees geduldig met hun in alle aspecten. Bijvoorbeeld met hun onwetendheid. Een leerling is er immers om te leren. Hij wil van jou leren en er zijn zaken die hij gewoon niet weet. En er is altijd bij iedereen van ons een tijd geweest waarin wij zelf ook onwetend waren. Immers, ieder mens is onwetend geboren. Iedere mens zoals Allah in de Koran zegt is met onwetendheid geboren. Dus heb geduld daarmee, spreek ze netjes aan, ook al zijn het je leerlingen. En als je boos bent op ze, beheers je dan en ga niet slaan. Spreek, niet op hun fouten, spreek ze niet op hun fouten aan in het bijzijn van anderen, want dit brengt ze in verlegenheid. Dit vinden ze nooit leuk. Stel jezelf ook eens een keer voor dat het bij jou gebeurt. En jouw leraar of jouw vader of jouw moeder, die berispt jou in het bijzijn van al je vrienden. Je gaat je heel erg vernederd voelen en verschud. Dus doe dit als leraar ook nooit bij jouw leerlingen. En dit, beste broeders en zusters, is ook niet het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wassalam. Als hij iemand corrigeerde, dan deed hij dat altijd onder vier ogen. Of als hij iemand berispte in zijn bijzijn, dan zou hij nooit de naam van die persoon noemen. En dit behoorde ook tot de wijsheid van Mohammed sallallahu alayhi wassalam, waarmee hij da'wah verrichtte. Tot slot wil ik zeggen dat je als leraar moet weten wat er in het leven van de leerling speelt. Dus je moet weten wat hun boeit. Je moet weten waardoor jij hun aandacht kunt trekken. Er zijn voor allerlei zaken die je als leraar ook onder de knie moet hebben en moet kunnen begrijpen. Je moet je als het ware ook kunnen verplaatsen in de situatie van jouw leerling. Zodat je hun beter kan begrijpen en beter kan begeleiden. Roep ze bij hun namen, dan lijk je ook persoonlijker met ze bezig. En beloon ze ook van tijd tot tijd voor de dingen die ze goed hebben gedaan. Wat je ook niet als leraar moet doen is je leerling te veel belasten met bijvoorbeeld de opdrachten die je hen geeft. Het volgende onderdeel met betrekking tot het gedrag van de moslim is een hele belangrijke. En iedere moslim heeft daar in zijn leven ook mee te maken. Het gaat namelijk om het gedrag ten tijde van beproevingen en ziekte en fitan. De eerste eigenschap. Die een moslim moet tonen ten tijde van ziekte en beproevingen, is geduld. Weet dat alles gebeurt met een reden en een wijsheid, een goddelijke wijsheid, die wij niet altijd kunnen achterhalen. Besef dat Allah Subhanahu wa Ta'ala altijd het goede met jou voor heeft, zonder dat jij je dat zou kunnen voorstellen. Soms gebeuren ons dingen, soms overkomen ons dingen waarvan wij denken, waarom gebeurt dit? Waarom zou dit goed zijn? En het is niet altijd zo dat de wijsheid van iets bekend wordt gemaakt. Dat jij bijvoorbeeld iemand een dierbare verliest, of dat jij een ledemaat van je lichaam verliest, of een zintuig verliest. Er zit altijd iets goeds achter. En het zal jou ook altijd ten bate, ten bate zijn, zolang jij het met geduld opvangt. En het feit dat er iets uh, in onze ogen slecht zou kunnen overkomen, maar in feite goed voor ons is, terwijl wij dat niet weten, staat ook in de Koran. In meerdere plekken zegt Allah subhanahu wa ta'ala: "Wallahu ya'lamu wa antum la ta En Allah weet en jullie weten niet. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala in surat an noor aya 11: "La tahsabuhu sharran lekum, bal huwa khayrun Denk niet dat het slecht is voor jullie, integendeel, het is goed voor jullie. En om jezelf ook een hart onder de riem te steken, is het verstandig om gedurende deze tijden de verhalen van de vrome voorgangers te lezen, zij die geduldig waren. Zij die geduldig waren ten tijde van vitten en ten tijde van verlies en beproevingen en ziekte. In de hoop dat jij, wanneer jij dit leest, deze eigenschappen van hun zult overnemen en zodat jij ook zult behoren, net als hun, tot de geduldige. En lofprijs Allah subhanahu wa ta'ala altijd wanneer hij getroffen wordt door een musibah. Door iets slechts. Deze toestand van de moslim heeft muhammad sallallahu alayhi wasallam ook altijd verbaasd. Hij zei hierover in een overlevering in Sahih Muslim. Hoe geweldig is de toestand van de gelovige, Want zijn toestand is altijd goed. En dit is op niemand van toepassing behalve op de gelovige. Als hem iets goeds overkomt doet hij dankbetuigingen. En dat is goed voor hem. En als hem iets slechts overkomt, dan verdraagt hij het met geduld en hij zal daarvoor beloond worden. Dus hoe je het ook wendt of keert, een goede situatie of een slechte situatie werkt altijd in het voordeel van de moslim. Wat ook helpt om jouw geduld zeg maar, euh, beter op te kunnen brengen, is dat je moet kijken naar degene die het slechter hebben getroffen dan jijzelf. Iedere ziekte of verlies zal jou doen beseffen wat jij daadwerkelijk bent. Dat je eigenlijk niets voorstelt. Dat je niets in het leven onder controle hebt. En dat alles, alles vastgelegd. Zoals ook mooi is omschreven over de kader, over het lot. Het inkt is opgedroogd en de pennen zijn geheven. Dus met andere woorden, alles staat al vast wat zal gaan, wat zal gaan gebeuren. Ook al heb jij een eigen wil, waar, waarvan jij denkt, ik doe dit omdat ik dit wil... Het is nog altijd ondergeschikt aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Als Allah niet wil dat het gebeurt, dan gebeurt het niet. Ook al wil jij dat wel. Dus gedurende ziektes voel je je klein en nietig. Je bent zwak. En een kleine virus kan jou al vellen. En er is jou niets anders dan de ontmoeting met jouw Heer. En mogen Allah ons allen een goed einde geven. Maar beste broeders en zusters. Wees verblijd. Want iedere ziekte en pijn, dat zal jouw zonde in mindering brengen, zolang jij dit alles met geduld draagt. Gedurende ziektes zul je niet zoveel goede daden kunnen doen weliswaar, net als toen je gezond was. Maar desondanks krijg je van Allah subhanahu wa ta'ala de beloning alsof je die daden wel hebt gedaan. De beloning van iedere goede daad die jij namelijk gewoon was te doen gedurende jouw gezonde dagen, die zul jij ook in jouw ziektedagen ontvangen subhanallah. Kijk hoe barmhartig Allah subhanahu wa ta'ala is met ons. Een ander voordeel van ziekte is dat het ervoor zorgt dat wij het gevoel van kibber, trots, zal verdwijnen. Je zult je immers klein, nietig en hulpeloos voelen. En kibber, die trots, is dan ook een eigenschap die niet past bij de moslim. Wees gedurende ziektes ook niet achterloos om de Koran te genezen, om de Koran te Ter genezing te reciteren. En pas erop dat mensen jou ook niet verleiden om tovenaars en magiërs te bezoeken. Dat bezoeken van hun valt namelijk onder shirk en dat is de grootste zonde die er is. Waar ook geen vergeving voor is als men in die toestand overlijdt en geen taube heeft verricht. Dus weeklaag niet, beste broeders en zusters, wanneer jij door een ziekte of een beproeving bent getroffen. Want dit opent de weg voor shaitaan. Zeg daarentegen, Qadarullah wa ma Oftewel, het is de voorbeschikking van Allah en hij doet wat hij wil. Daarom mag de moslim ook nooit bedroefd zijn wanneer hij door iets moeilijks getroffen wordt. Hij doet du'a richting Allah, de verhoorder van smeekbeden, de dichtstbijzijnde, al-Mujib, al-Qarib. En onderneemt stappen om zijn ziekte te genezen, hoewel hij weet dat Allah hem geneest en niets en niemand anders. Dus er is niks op tegen om naar een dokter te gaan en te vragen om een medicijn, maar weet dat niet de dokter of het medicijn jou zal genezen, maar dat het altijd Allah subhanahu wa ta'ala is die jou geneest. Als hij niet wil dat jij geneest, dan gebeurt het niet. Als hij wil dat jij geneest, zul je genezen. Ook ten tijde van fitan, momenten wanneer er bijvoorbeeld oneenigheid is binnen de ummah of andere relationele problemen, dan moet de moslim zich sterk en staande houden. Hou je vooral in die periode vast aan het boek van Allah, de sunnah van Mohammed sallallahu en de uitleg hierop van de erkende geleerden van deze gemeenschap. Keer dan ook terug naar deze geleerden en volg hun adviezen op die zij altijd baseren op religieuze kennis. Want in deze barre tijden heb jij die steun nodig en heb jij die adviezen nodig. Want we zijn allemaal onderhevig aan gebrek aan kennis. Soms weten we ook niet wat we moeten doen en moeten wij de geleerden vragen om advies. En keer natuurlijk in deze zware tijden als eerst natuurlijk naar Allah subhanahu wa ta'ala door middel van meer aanbiddingen, meer, dua, meer meer smeekbeden en extra goede daden. Probeer de oorzaak van de fitna ook te achterhalen. En degene die hier het best om hulp gevraagd kunnen worden na Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk zijn ook de geleerden. Begeef je niet in afzondering ten tijde van fitan. Dus zorg ervoor dat je altijd onder de mensen bent en niet afgezonderd. Blijf bij die geleerden in de buurt. Blijf bij hun zodat je ook beschermd bent. En iedere zitting van kennis zoals we weten beste broeders en zusters wordt bezocht door een grote verzameling engelen. Die dua vragen voor die hele groep. En de mensen die zich in die groep bevinden en Allah subhanahu wa ta'ala gedenken... Hun zal een bepaald soort rust toekomen die geen andere zitting zal ervaren. Zorg er tot slot voor, beste broeders en zusters, dat de rest van de umma, de rest van de gemeenschap, rustig blijft door hun te adviseren, geduldig te zijn in hun geloof en standvastig te blijven in deze erbarmelijke tijden. En zet dit voort totdat de fitna helemaal verdwenen is. Dan zul jij echt als een da'i, als een moslim zelfs, ten dienste zijn van de umma. En hou jezelf standvastig, want daar begint het bij. Als je zelf niet standvastig bent, zul je ook nooit andere mensen kunnen overtuigen dat zij geduldig moeten zijn. Want als jij die paniek en, en, en al die onrustige uitstralingen al hebt, dan zul je nooit de echte boodschap... Met volle overtuiging kunnen overbrengen, zodat de mensen jou geloven. Voor vandaag hou ik het hierbij. InshaAllah, de volgende deel, de laatste deel, gaan we het hebben over het gedrag van de moslim in huis. Dus het gedrag van de partners onderling en het gedrag van de ouders tegenover de kinderen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu ala ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.